...honderd nummers gratis kan worden. In Cairo wordt de derde dag op rij gedemonstreerd op het Tagrierplein. Zo'n 3000 betogers gooien met stenen naar de politie. Die schieten op de betogers met rubber kogels en zetten traagas in. Het afgelopen weekend vielen bij de ongeregeldheden op het Tagrierplein zeker 13 doden. Honderden mensen raakten gewond. De demonstranten eisen dat de militaire raad de macht overdraagt aan een burgerregering.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 Goed aan. Ze rijden rustig en houden voldoende afstand. Het werd mist dus en opnieuw grijs en nevelig. Alleen het zuiden maakt kans op opklaringen. Het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van Velde van de ANWB. In de Randstad staan er nog files op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Culemborg 2 km, verderop bij Knopende Eveningen nog eens 2. Op de A12 Utrecht richting Den Haag bij Nieuwebrug 4 km, A27 Breda Utrecht bij Hagestein 3, A27 Almere richting Utrecht bij Bulthoven ook 3 km, A28 Zwolle richting Utrecht bij Amersfoort 2, op de N14 Den Haag richting Leidschendam, voor de aansluiting met de A4 staat 3 km.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 Uh, de vet kon er niet bij komen, de bal ging voelen, langs, doel langs kwam een spits van, uh, van Amsterdam kwam aan schuiven heen. die schoot de bal keihard in het doel. En dan staat er dus weer 3-2 in en zal is eigenlijk weer nette veel als het in het begin van die twee 2 was. Maar Zandt is de hele 2-2 nu toe gewoon de sterkere ploeg geweest, Als de bal goed in de ploeg gehouden, goed gevoetbald ook, goed opgelet. En uh, ja, dan krijg je ineens een, een counter en dan, uh, dan sta je ineens zomaar weer 3-2. En dat is natuurlijk dat is erg gevaarlijk, voor een gelijk spel. Geen bier, Het is heel erg zwaar. tegen de winke spits. die krijgt dan ook een gele kaart. nu uit. ook de man zijn handen. Hij was er voorbij. Uh, het was nog geen hoeven dus sp spelen. Maar hij trok best wel toch voorbij. Hij krijgt nu een gele kaart voor hoe getoverd. En het is de derde van deze hele goed Hele goede Wittingsijd. En straks al bij het einde van de, van de eerste helft. Die hier strak uh, de tuinjes in de handen heeft. En het doet zich gewoon heel erg goed. En daarom is je ook echt een hele leuke wedstrijd hier. Uh, de, de, de, is uh, over het algemeen betere ploeg en uh, Amsterdam dat komt in, uh, zoals je net uh, levensgevaarlijk uit. Goed, de uh, administratie is bijgewerkt, daar gaat hij wel komen, uh, Doen en dat is uh, Chris Doolgen die komt uh, naar de zijkant toe, Doen vissen kan hem opnemen, hij gaat in de sput beginnen en speelt ze nu daar, even kijken, Michael Karel, Michael Kuil is in de plaats gekomen voor Hoppen, Hoppe die heeft dus die plaats moeten inleveren en uh, Karel een vers moet. Die, uh, die is erin gekomen. Dan gaat Zandvoort nog een keertje wisselen dan nou kan ik niet hier zitten in de zonne te kijken, niet zien wie erin gaat komen. Ik denk dat in ieder geval dat mol eruit gaat zo te zien. Uh, shock, shock, shock, shock, shock, ja, mol gaat eruit. En kan ik kan niet zien wie de verse kracht is van Zandvoort. En uh, dat is nog in een van de groepen, zodra dus ik dat lees, ik dat straks in ieder geval melden. Goed, stel ik graag even stil, Zandvoort die nu mag gaan houden op de helft van... Uh, Amstelveen. En uh, dat gaat gebeuren door uh, even kijken: Willy Visser. Willy Visser met uh, de bal in de handen. Uh, laat u over. En uh, uh, Jan Sonneveld. Sonneveld die kan heel snel gooien, Dat is niet nodig, want dichtbij is naar uh, Michael Kuil. Kuil naar Sonneveld. Sonneveld gaat hem voorbij. En hij speelt daarmee een kuilman. Kuil gaat de 16 meter weer. gaat hij over naar de achtlijn. Het is gewoon niet doof. En maakt een hele mooie beweging. daar nog in de type liggen. En schrijft van gedemstadier die bal in de verhoog. En Sandvoort en live hier met C2. En dat is het tweede doel dat wij kunnen nemen voor het live streaming Een hele mooie goal hier van uh, Michael Kaal. Uh, die dus wat op kan vervangen. En Sandvoort op een vrienddiende C2 uh, voorsprong brengt. Maar zelf komen ze dus met zijn hele regaan ook erop. Uh, de de bal is die klaar en daar is het signaal voor de signaal hebben de, de afgraat weer. Uh, laat ik nu ter, teruggaan naar jullie en corona. Uh, over een minuut of uh, te kijken. Zelf, uh, zelf, we kijken, 7, 6, 7 minuten weer toegekomen. We hebben nog uh, spannende minuten.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 KOM open komt misschien mogelijk weer terug op de Kellemer. We levert mee. Dus nog genoeg nieuws om te blijven luisteren. Oké, okay, hier is Carly Simon en Joris Oveen. Dat was uh, City to City en de Motorhead. We hebben nou, het eind van de voetbalwedstrijd van vandaag. Dus we gaan weer over naar Joop Fres. Ja inderdaad, op, uh, de klok staat op 89 uh, minuten en 20 seconden. Dus het is nog niet voorbij. Het lijkt comfortabel met CO2. En we krijgen nu dus de druk van Amsterdam op zich. Uh, Keur heeft gewisseld, zoals ik het zei, straks altijd was omdat ze paal van de Oort die erin kwam. En uh, die gaat naast zijn broer op het middenveld spelen, naast zijn broer Patrick. En zojuist is ook naar Berg erin gekomen. Uh, voor Timo de Roosberg die uh, terugkomt van een blessure heeft wel een wedstrijd gespeeld in het tweede week. dus straks. Dan moet hij nog even eens een beetje wedstrijdritme opdoen om uh, goed in het eerste te kunnen functioneren en wellicht moet hij dan volgende week wel erbij kan zijn. Daar is uitval gezond. Hij is heel erg snel, euh, maar hij biedt dan toch de bal kwijt, omdat kan niet goed onder controle krijgen. En Amsterdam mag er weer gaan bouwen aan een avond. Ja, dat zijn wel op eigen helft. Maar goed, de bal van Amstelveen, die moet op ballers komen. Het zijn hele lange spitsen. En hier is dan een van die spitsen aan de bal, maar die kan raken niet goed. En kan, kan uh, de putten kopen, kan bij een hele snelle kuil op te bereiken. En dat lukt er bijna, heb dit net alleen verdedigd. Hij de bal gaat over de zijlijn. En zal het maar gooien. heel niet hier vandaan. de handen. die was een hele verre paas. En die, even kijken, die gaat het nou doen. Paul van Noort, gaat die bal ingooien. Op de helft van Amstelveen. En dan doet hij naar kuil. De voet de, uh, aan de de voet. Nee, dat was Berg. Sorry, neem niet lang. Lijkt ook een beetje op elkaar van afstand Kast de Vries. De Vries, dat hoekten we helemaal. Dat niet Vissen. De vissen. Kan er maken nee. Ja, ik krijg er ook nog uh, problemen voor. De krijgen niet. raakt de speler van Amsterdam en nee, die komt de bal boven zitten. Maar, maar dat is een slechte plaats. En als je wil kijken, is het. Nee, oh, dat wist dit een van de bal van uh, Nijtselberg. Die had het beter verdiend. Wij raakte de verdediger van, van uh, Amsterdam. En daardoor komt de bal weggebreken. De voor deze die weer helemaal. Aan deze kant, aan de kant van de is dus dus het uh, de komen die eruit uh, zwemmen, uh, uh, uh, uh, Zonneveld. Er speelt die bal over de zijlijn en Amsterdam gaat gooien. Er komt wel weer druk en een spelers ook van Amsterdam de helft gezond voor nu. En dat is Patrick van der Hoort die de bal ver weg transporteert. Helemaal naar de, de achterlijst van Amsterdam. En de keeper die moet er om die bal binnen te houden. En dat klopt er dan ook. Die bal komt hier helemaal voor. En dus door de achterlijst. Als in plaats van naar voren zit, dan kan ik die zo die bal weer wegnemen. Ik nou, kan niet zeggen genoeg. Als het tegenstander heeft nu die bal gedaan, dan kan Amsterdam nog steeds doen, de helft van gezond druk gaan uitoefenen. Amsterdam. Dan gaat het tussen twee spelers nee, in de kassafisie. Dus dan kunnen ze weer eventjes ritjes uit van de aanval. Uh, blijft een hoek bij en hoek bij en roep blijven rond de verdediging van de zandgoed. Uh, en dan is er eigenlijk een dikke bal en kan iemand erbij komen. Ja, daar kan wel iemand bij komen. En het is een uitrecht die de bal op zich heeft. En die probeert daar uh, die hele snelle kaal te krijgen. Maar die keeper is zo uitgekomen ben je helemaal uit zijn, zijn, zijn medegebied en kan die bal daar een eigen speler transporteren. In het centrum, nu, uh, Amsterdam in balbezit. Er wordt uh, naar de linkerkant van Zandvoet gespeeld, en er is niet druk. Er komt niet een bal. Uh, Paul van Oort, je kan er wegkoppen. Na nou, Kast je, je kan er niet bij komen. Dus is het nou in Amstelveen dat er een balbezit is. Amstelveen, die de bal ook weer. Ronald Carlos die is uh, daar verdedigd. Die heeft een tijd van de wedstrijd verdedigd. Echt heel erg uh, geconcentreerd. Heel goed gevoetbald. Uh, en Zandvoet uh, krijgt nu een beetje lucht, omdat die bal over de zijlijn gaat te uh, hoogte van de middenlijn. Amsterdam gaan een groot. Ik heel snel is een nieuwe Die klok staat al een poosje op negen, en zo gek langzamer om het alleen maar Er is wel eens maar vier keer gewisseld totaal. En het is vier keer een half uur dus bij Er volgens mij geen bestuurmannen meer geweest. Dus er zou zomaar tijd kunnen zijn die nu in een paar seconden. Maar als je is Amsterdam. Er was een hele verleden, heel interessant voorheen. En er is een al totaal gehoord, niet daar weg kan werken. Maar omdat daarvoor al geduwd werd en het zijn ze voor een hele toepost, moet het afgesloten en mag uh, Amsterdam een vrije schop nemen, een meterhoofd, nou dat het, het zijn, 7, 8, 12, het 16e met het meter gebied van Zalver, echt voor het doel van, bij de zit z'n muur neer, dat moet altijd zorgvuldig gebeuren. de ja, gaat hij kijken, goed, staat goed, gaat hij de andere hoek ineens, zo moeten dan meer naar hem, zegt hij dan. En de vrije schop die hoeft daar niet om te wachten natuurlijk, maar die wil dat de heren van Zalvoort een stukje achter gaan, en dan blijft ze nu op zijn om die vrije schop te laten nemen. Gaat u wel komen. coma? Eén een heel laag één benoer, weggewerkt en uh, dit is het einde van deze wedstrijd Zandvoort. Bunt met een goed voetbal, met 4-2 en dat, uh, dat is wel lekker en dan kunnen we misschien die vijf punten nog inhalen als die blijven staan, die vijf punten mindering. Mooie wedstrijd voor uh, SV Zandvoort. Ja. En hou ze op de hoogte voor het eventuele hoge beroep wat, uh, wat ze gaan uh, wellicht, wellicht gaan uh, ja. instellen. Hou bedankt. Houden op de hoogte? Ja, dat zullen we volgende dus week denk ik. Oké, okay, prima. Hartstikke bedankt. Dank wel, nou, Jop van Zuidagavort. Ja. Hoi. Hoi. Hoi. Dat was Jop Fresse. Mooie winst voor SV Zandvoort. Wat zit je nou weer op vrouwen? Ricky, doe die weg. Yes. Oh, schoenen en schoeien. De jongen zijn er. Doch mir hat sie überhaupt nichts ausgemacht. Ze war so süß, ihre Beine so lang, bin fast ein Jahr in ihren Ballett Als ik erfuhr, dass sie op een Badges steht, hab ik nein, danke auf meinen Part genehmigt. Dat had sie damals alles nicht interessiert, doch seitdem weiß ik, wer die Welt regiert. Wie sie gehen und stehen, wie sie dich. Ansehen. Und schon öffnet sich das schon und, und dann kaufst du ring und Herz, aller Ski, Ferblik, und schon ändert sich deine Politik. Kein Boss und kein Actionheld, kein Stahl und kein die Welt.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 Don't shake dat de mensen afwijking hebben, ik ga helemaal weg met deze plaats, ja, wat geweldig heen.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 en uh, dat doen ze tot en met 11 december en ze kunnen dat zijn heerlijke tapasjes die ze daar maken dus dat is weer smullen geblazen in café Koper vanavond in café de Oostee, zaterdag vanaf 9 uur al jaren organiseert café de Karaoke avonden. vaak een gezellige avond tussendoor zoals vandaag maar ook al diverse keren als wedstrijd met voorronders halve finales en finales presentatie win wil wel meedoen kijken luisteren en genieten het is allemaal uh, gratis in café de Ooste, ja die tentatie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 we gaan nu weer naar de muziek, Ja. als jij weer met je <laughs> sms-apparatuur bent. Uh, uh, Robert Craybant, dan maar, hé. Robert, Robert. Craybant, is right next door. I can hear the right next door.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 He said once, silent, say As he called out my name, I was right next door It's because of me, it's because of me It's because of me, it's because of me, because of me. Oh, she was right next door and I'm not such a strong persuader She was just another notch on my guitar. She's gonna lose the man that really loves her in the silence. I een schietpartij plaatsgevonden op de Mauritskade. Op zijn ooggetuigen zijn wij bij die schietpartij de filmregisseur Theo van Gogh zojuist is bekend geworden dat filmmaker Theo van Gogh is doodgeschoten. Hij werd onder vuur genomen in Amsterdam, in de Limeerstraat. Een ooggetuige gezegd dat de moordenaar van Van Gogh enkele minuten over het slachtoffer van geboven is blijven staan om te kijken of hij echt dood was. Dames en heren, met afvoer heb ik kennis genomen van de op Theo van Gogh. De grondwettelijke vrijheid van meningsuiting is cruciaal voor iedereen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 Theo van Gogh, maar nooit een blad voor zijn mond En laat dat de reden zijn dat die vanochtend niet meer opstond Een aantal schoten in een mes en een brief Ik vraag me af wat er ooit positief Wie denkt van niet die dag bij aan de onzin Wie denkt van wel welheid, respect voor ons ding En niet vergeten, de man heeft gestreden En Theo zelf al niet rustig vrij. Theo van Gogh, hoe is dat je met dat zon En hoe de facken hij al weet dat z'n einderaar begon Hij heeft een kruid voor z'n kop, maar keek niet om Dat z'n mond tot die de volgende loopt op Mijn hersen met z'n opstond zo paalpunt, de tijd weer voor het ziekenhuis huis. Een op als een gekken, het zat op de babs. Die ene klap, dat was te fatale Hij zou het einde van de dag niet meer halen. Toen stond op een hij ging net in onze hoofdstad. Amsterdam, vrijdagavond, dat beloofd Is wat de dag, maar die nacht, bracht wat anders mee. Zag weg aan het einde van een lange steeg. Was niet dieper, het diepe, dat zweeg. Waardoor hij zo veranderd werd. In het diepe, dat de klappen breed. Kom in het nauw, met gedrag, en zegt niet wat hij wou. Het allerlaatste wat hij schreeuwde, dat was kamer nou.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 we fiets van de gracht de ze hebben iets te zeggen. We hebben we het nodig vast, de daders vonden van wel, ze wappen daarna nog een pitch op, zijn grafsteen. Ze niet de moed aan de punt van de zeggen Waar zijn we veilig? En jullie mij de tijd liggen. En waarom zien we al die doelen? Ik kwam ook alleen maar ook zorgspoelen. Een eentje in was het markt, zonder de heksen dagelijkse boodschappen. Hij kon niet weten dat ze hem zouden doodgrappen. Die twee brullen op een brommet tot de orde. Waardoor hij zelf een slag op zou worden. Voor het spek ging de strek naar mijn nacht En met het helm met de trek, konden niet gemerkt. Dat is niet correct, dus wat men zegt, dat is zeker waar. Maar zijn die mensen en keken stond? Wat god, alle machtig. met kip in daar, is, ik zag dus, 83. In de trend van het moment, nog kilder en koud. In de angst, in de hart, ik vertrouw. Ligt het aan onszelf, ligt het aan het pot Kijken we naar boven, ligt het tot God de Weer je me kapot. We schieten op de deur van de kies is geen sport. Nou, ik heb meer gemeen met de slachtoffers en de daders. Dus deze is voor hun moeders en vaders. Broeders en zusters die niet meer kunnen rusten. En houden we de markt niet meer bewust. Verkeerde tijd, verkeerde tijd is dat die uit de situatie voor de juiste begint. Naar het jezelf. En verdedig je grenzen, want aan het eind van de dag zijn we allemaal mensen. Hoeveel moeten er nog komen? Hoeveel moeten er nog waren? What it you're no? You gotta You no? is it, no? Dit is de beste bescherming die ik zou kunnen hebben, want als er niet wat met me zou geboeren, dan zouden alle vingers één kant op wijzen. En uh, dat uh, geloof ik zich niet, nee. Theo van Gogh is 47 jaar geworden. Een plaats waar ik altijd een uh, beetje stil van word, Albert-Jan. Uh, ja, nee, dat uh, begrijp ik. Silos, Wong Frans en Baas Blijft een, uh, blijft een uh, nummer waar je even stil van wordt. Ja, absoluut.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 So time time you, you know that gypsy with the gold tattoo. She's got a bad daddy, but it wouldn't mind. She's a little bit of a tough, love coaching I told her that I wasn't fucked with gist. I've been this way since 1956. She looked at my mom and she made a mess. You said what you mean is Love potion of your mind She went down and said I don't me away. I said I'm gonna make it right the same Januari gaat weer een hele grote groep uit Zomvoort uh, Van de café aan de Houtenstraat naar de Vrienden van Amstel Speciaal voor die allen draaien we deze Frank Boeijen, tezamen met Blob Pascal in uh, Kronenburg Park En daarmee werd het uh, ruim kwart voor vijf, kwart voor vijf wees. Dat betekent tijd voor het gedicht van de week Het heet In de Disco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 ik op in een Ik heb vanavond mijn hart geveind Iedereen staat op de ongevloog Maar ik speel de show de disco Olex, oh, ro in de disco Ulex, oh, oh, oh, oh, oh, o-ro, Niks. Maar als ik bezig staan, dan zeg niks De laatste kreeg je van mij, van achter En al, dat maar. Die gaat helemaal doorheen vanavond Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze dat Het is zaal gewoon, hè Ja, je een keer, verzoek we zoeken van een zekere Jan Zodan kijken Jan, ja dat kan Ik DJ heeft een enorme poli, boven mijn heus, dat moet ik wel wat gaan doen Dat allemaal tot zoveel, zoveel als hoofd, dat het jaar 9 op tot ben 83 en Heel die JJ wereldster, genoeg geluid, we gaan de muziek maken Natuurlijk de formatie net weer Let's go, let's go Wow, let's go, let's go Ook deze is weer onwijs, niet van deze wereld en gigantisch Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go Zo, dat was even schrikken, maar God had opgelost Knappe kop, hè Let's go, let's go let's go, let's go Ah, fijn, ik hoop dat jullie hebben vermaakt, ook jij Jan, neem maar nog even mij wow. nou, We doen straks de lichte weer aan, Kun uh, je elkaar ook zien, niet schrikken hoor in school, in wow. in school, in hier een volgende week staat, ik weet het eigenlijk niet, het zal een of andere halve zon zijn, je moet het maar mee doen en van de kant van mij persoon nog dit. Joep, Yo, doe je nummer zo? gaat niet meer. Alle is Hoe ja, kom je erop? Geweldig, vind je Na het uh, gedicht van de wijk denk ik, nou, deze plaats gaat wel uh, aardig gaan. Je wordt noodweer en in de disco. Speciaal voor alle luisteraars die vanavond naar Disco Tijk gaan. Ja, ja, ja. En naar het strand. Naar, uh, en dan geekvarkt. gaat ondergetekenen weer draaien. Ja, ja. Zoiets, <tot> weet uit. ik veel. Goed. Uh, trouwens, uh, bijna aan het einde van dit programma. Al ja. eens, Nog even snel voor het sluiten van de markt. Golfliefhebbers opgepast, want het kale beopen komt mogelijk opnieuw naar Zandvoort. Boom. De organisatie van het grootste golf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 He? Het is mooi weer zo. Mooi het wees. Wees. Voor ons is het ook mooi geweest. Ja, zit wij op. Ja, volgende week zijn we er weer natuurlijk. Uiteraard. Dan weer tussen 2 en 5. Zandvoort op zaterdag. Bedankt voor het luisteren. Het was weer een feest erop. En achteruit. Tot de volgende week. Volgende week zijn we er weer en een hele fijne zaterdagavond. En? Always look on the bright side. Things in love of half-life. Dat was mooi. My, my. heel mooi. Half things, just and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 Life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to love and swung and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chums, just push your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. <laughs>